He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever When we kiss it, fever with thy flaming use Fever, I'm a fire Fever, yeah, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas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 wat een mooie antieke, vind je niet, aan het begin van de show, Peggy Lee en Fever, goeiemorgen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. We gaan je oren lekker vertroetelen het komende uur met easy listening... en daarna met oorstrelende muziek met wat meer tempo. Dus blijf bij ons, blijf bij ZVL. En we hebben natuurlijk ook leuke informatie voor je... om je oren ook een beetje te voeden met de verheffing. Noemden ze dat vroeger. Geweldig. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Op 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek in de aanbieding van onder andere de Eagles. Maar er komt echt iets voorbij waarvan je denkt, hmm, dat is lang geleden. En fijn om dat weer te horen bij ZVL. Ronnie, come late. Helemaal ontspannen uit, hè, toch? In dit uh, week weekend, voor heel veel mensen een heel lang weekend, lekker. En dan moet het weer natuurlijk altijd een beetje meezitten, wil dat helemaal geslaagd zijn. George Michael hoorde je om je oren te vertroetelen met One More Try, en ik wil ervoor met New Kid in Town. Straks gaan we praten over huiselijk geweld. Nou, niet omdat het zo vriendelijk klinkt, maar het moet toch uit het donker worden gehaald? Je hoort er straks meer over hier in de show hier bij ZVL.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 Mooi hè? Ja, zelf ben ik hartstikke verliefd op dit nummer. Niet vaak genoeg horen, want dat spreekt me zo aan. Zoe Levi en snelle, Samen ik zing en Smokey Robinson. Met de Miracles samen in de tracks of my tears. Kom je er net bij? Goedemorgen. Wij zijn hier al flink aan de koffie. De derde buk al. En we hebben vandaag geen gebak erbij of grote koekjes. Maar gewoon van die volkoren kaakjes. Hm. Beetje droog, maar misschien wel beter voor onze lijn. De hits, Allertijd. broke Broken, a wider shade of pale. En voor Whitney Houston met All the Man I Need. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show, een ernstig onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Hou huiselijk geweld uit het donker. Hoe we dat moeten doen? Dat ga ik vragen aan Nelleke Westerveld. Ze is projectleider van Movisi op het gebied van sociale veiligheid en in de uitzending. Mevrouw Westerveld, welkom. Dank u wel. Uh, ja, hoe kunnen we huiselijk geweld uit het donker halen? Want het is natuurlijk ergens verborgen. Dat bedoelt u waarschijnlijk daarmee ook, hè? Ja, huiselijk geweld is uh, omgeven met schuld en schaamte en angst en heel veel emoties. En we kunnen eigenlijk zeggen, als je het een beetje simpel verwoordt... niemand hangt eigenlijk zijn vuile was graag buiten. Maar nu zeggen jullie dat kappers daar een rol in kunnen spelen. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. Ik denk dat kappers daar inderdaad een rol in kunnen spelen, omdat zij, nou dat blijkt ook uit onderzoek, hè, omdat mm -hmm. zij in die intieme contacten die er ontstaan als een kapper uh, je knipt, toch ook vanuit dagelijkse gesprekken dingen kunnen opvangen waarvan ze denken, dit is niet helemaal oké. Okay. Maar gebeurt er dan nog wat met die gesprekken die zo'n kapper uh, al dan niet uh, opvangt? Nou, ik zou het eigenlijk iets algemener willen uh, omschrijven en, en bespreken. Dat, want ik vind eigenlijk, huiselijk geweld is niet alleen van kappers. Het is eigenlijk nee. van ons allemaal. Ja. Dat betekent dat we eigenlijk met z'n allen daarover ook uh, het gesprek moeten durven voeren met elkaar. Ja. Maar ik geef, het, geef, ja? dan ook een, geef dan ook een oplossing. Want je kan het aanhoren. En dat is natuurlijk mooi dat iemand het mag vertellen aan je. Maar... Ik, Komt daar ook een opvolging aan dan? Is dat ook de bedoeling? Nou, dat lijkt mij wel zeker de bedoeling. Want we weten ook dat huiselijk geweld uh, niet zomaar stopt en ook niet zomaar uh, verdwijnt. Het is eigenlijk mm. bijna eerder iets van een repeterende breuk. He, het herhaalt zich vaak en uh, het is ook vaak structureel. En het is belangrijk om juist dat patroon en die, die dynamiek uh, te stoppen... Wat de ervaring leert, dat dat niet zomaar door een gesprek met de duurvrouw en de buurman eh, plaatsvindt. Maar dat het echt wel heel verstandig is om daar ook hulp voor te zoeken. Ja, maar als mensen daarover praten met, eh, niet professional zeg maar, in deze materie. Dan, ja, waar moet je het dan eh, de boodschap dan eh, laten? Ik zou iedereen willen adviseren om ad contact op te nemen met Veilig Thuis. Mm -hmm. En dat kan anoniem. En daar kan je ook uh, zowel als omstander vragen: uh, hoe ga ik op dit moment het beste gesprek aan? Uh, ik heb dat en dat idee, ik heb dat en dat uh, gezien. Uh, hoe doe ik dat? Ook omdat we weten dat het heel belangrijk is om niet zomaar van alles uh, uit te proberen, omdat het soms ook kan betekenen dat het gevaarlijk is. En dat ja. de agressie van een pleger zich juist tegen een slachtoffer kan richten als er. Uh, meer naar buiten komt. Dus ja. het is in die zin heel belangrijk als omstander... Hè, wel te vragen ben je oké okay? om niet te oordelen... en om uit te stralen ik ben er voor je... Maar daarbij ook te zeggen, het is wel heel verstandig om uh, hulp te zoeken en zelfs soms ook dus om advies te vragen. Ja, dat advies gaat door, want je kan wel signalen van huiselijk geweld opvangen, maar dan denken mensen, ja en wat moet ik er dan mee? Maar u geeft aan dat uh, via Veilig thuis dat daar toch wel hulp over is en ook mensen die, de, die daar iets van horen, dat ze daarop kunnen reageren. Dus mensen die er, wat van kunnen, die er wat van horen kunnen daar advies vragen. Hoe kan ik uh, het beste reageren? En mensen die ermee te maken hebben kunnen daar ook advies uh, vragen. En dat kan in eerste instantie allemaal anoniem. Neemt het af? Neemt het toe? Uh, we zijn er al jaren mee bezig om het uit de taboesfeer, uit het donker zoals u nou zegt, het te halen. Ja. Uh, werkt dat zo? Gaat het, uh, heeft het effect ik weet niet of het al voldoende uit de taboesfeer uh, komt. Als we cijfers van uh, het CBS uh, volgen, dan zien we eigenlijk dat de aantallen en de cijfers door de jaren heen uh, redelijk constant blijven. En dat is zorgelijk, want dat betekent dat we uh, nog harder ons best moeten doen. Ja, dat kan in ieder geval uh, via dat meldpunt. Misschien kunt u nog een keer noemen dat meldpunt waar mensen dat terecht ja. kunnen. Veilig thuis. En Veilig Thuis is uh, landelijk te bereiken en uh, kan je eventueel doorverbinden naar uh, de eigen regio. Veilig Thuis is te bereiken op 0800-2000. Nou, 24-7 bereikbaar. Ja. En je kan ook checken met de... Veilig Thuis Hoe via de... veiligthuis.nl. Oh, ja. Ik dank u wel voor het gesprek, Nelke Westerveld, senior projectleider van MoVisie. En het gaat over sociale veiligheid. En laten we hopen dat dat huiselijk geweld minder wordt of uiteindelijk stopt. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep De groenteman op de hoek die had een knappe zoon en zoon lief kreeg heel vaak bezoek van de dochter van oom het toon. Een meisje niet zo knap, maar ook geen van gedroogd. Die dagelijks groenten en fruit. Bij de zoon van de groenteman komt. Maar de jongen ik kreeg haar door, sprak mij daar kom je niet voor? Radijs, radijs, ik moet je voor geen prijs. Alger, algurk, zoek jij maar zo'n jan-jurk? Witlop, witlop, voor mij. Het meedoen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Het meisje hield dapper wol, tot groente was een leeg Maar zo lief, zij Toen een loon, het zij slaapt mij niet aan de haak, al lacht je nog zo lief. Weet wel wat je kwelt, je doet echt je best niet voor mij, maar je aast op de zaak en het geld. dus ik zeg je maar heel vlug, al kom je nog gauw hier terug. Radijs, Radijs, ik moest je voor geen prijs, augurk, augurk. Doe jij maar zo'n jantje. Witlop, witlop, voor mij ben jij lastig. Citroen, citroen, daar kan je het mee doen. Beloen, beloen, voor mij krijg je geen zoen. Banaan, banaan, je kan maar Beter gaan. olijf, olijf, olijn. Hey Hé zeg, blijf van mijn lijf. Bereid, bereid, daar is er echt niet bij. Hier heb je je groente en fruit. Ga nou de deur maar uit. Tja, wat een gezellig lied. Dat is zeggen voor op de zondagmorgen bij ZVL. De Amazing Stroopwafels en Radijs. Een van de Amazing Stroopwafels is overigens kort geleden overleden. Dus een bijzondere band. Nou ja, band. Trio was het. hè. En altijd uh, maakten ze nieuwe liedjes voor Radio Tour de Frans. Misschien weet je dat nog. Verder je in de show uh, de Spinners... De Detroit Spinners, om precies te zijn. Met I'll Be Around. Och, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ik ga ze op dit even kijken. In de agenda is er wat te beleven. Uh, dit hemelvaartweekende. Uh, iets wat jou aangaat. Waarvan je denkt misschien wel van. Oh, daar zou ik best wel naartoe kunnen de komende dagen of vandaag nog. Nou, je hoort het zo meteen. Nou, onder andere deze van Mark Hamilton. you will hold me dear though I'm far away I pray that you Het wel hè? bij uh, lekkere koffie op deze zondagmorgen bij ZVL. Sophie B. Hawkins en As I Lay Me Down. Even uitblazen zou je kunnen zeggen. Mark Hamilton met Je de Jour en me. Kijk even naar de agenda. Nog even een uh, maand lang uitgekleed in Hulst. Dat is leuk om vandaag eens naar te kijken. Mooie klederdrachten al daar. Aardenberg en Ede, sorry, D hebben kunst en muziek van jongeren van 15 tot 25 jaar en dat gaat nog door tot 25 mei. Dus daar kun je iedere dag ongeveer terecht. En kermismaandag in Hulst hebben we ook nog en een pop-up-expositie. De laatste Romeinen. Ja, dat gaat ook nog door tot 19 mei in Aardenburg. Nou, heel veel te doen. Wil je meer weten over alle activiteiten die er gebeuren in de regio in heel Sijls-Vlaanderen? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Daar vind je alle informatie over allerlei leuke dingen. En heb je zelf een goed idee? Ja, meld het dan ook gewoon aan. Kan allemaal via onze website omroepzvl.nl Watching the sun bake, all of those tourists covered with oil. Strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp there. Shoe, but this brand new tattoo. But it's a real beauty. I'm Mexican cutie. Op een buffet zou je kunnen zeggen van Jimmy. Margarita veel. Ja, vanwege de drankjes denk ik. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Zo meteen tweede uur. Ga iets meer tempo maken na 11 uur. Dus blijf erbij, want er komt heel veel leuks voorbij. En een reportage van Jeroen van Gent. Dus die gaat ook weer laten weten wat er allemaal op straat gebeurt. Tot sluit van dit uur, Jenny Abramson. My favorite song. Een hele aparte uitvoering van een nummer uit The Sound of Music. Ik ben over een paar minuten weer bij je terug. Tot zo. a few